Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana, naar de boeken van Tjöval en Waleur. Eerste deel. Nou, oh, niks. Heeft de dokter nog wat gezegd? Oh, die? Die oude, hoor maar wat. Nou, Pap, ik heb maar geen fruit of zo voor je meegebracht, hoor. Mm. Het ligt niet toch maar te roten. Nou, je bent ook nog niet eens aan je boek begonnen, zie ik. Komen je collega's vaak langs? Nou, Lennart wel. Ja. In het begin tenminste. Gisteren... Gisteren is je moeder nog geweest. Oh, dat heb ik gehoord, ja. Wat doe je nou verder buiten de bezoek, Juri? Niets. Je leest niet, je puzzelt niet. Ik... Nee, ik slaap. Nou, toch niet al die tijd? Jammer genoeg niet. Dan lig ik te denken. Verloren tijd, mag je wel zeggen. Wat lig je dan te denken? Oh, van alles. Dat ik een idioot geweest ben om dat dak op te klimmen. Alsof er nog zoiets als discussie mogelijk was bij die gek. Hoopte je dat dan? Hmm. Hij schoot meteen. Ja. Dat was zinloos. Dat was totaal zinloos. Maar iedereen vindt het vreselijk dapper van je, pap. Ja. Het was allemaal zo verbazingwekkend romantisch. Hè. Maar een kogel in je bast kan er heel gauw iets onromantisch worden. Dat weet ik nou wel. Zeker als je je rechterlong long Maar dan in de buurt van je gaat, Let's say. En dat is niet alleen af en toe verdomde pijnlijk. Maar op lange termijn ook heel erg vervelend. En dat alles omdat ik zo'n hoge pet van mezelf had. Oké. Okay. mijn pap. Niks aan mijn pap. Ik heb nog geluk gehad. Elke ochtend word ik wakker en dan ben ik weer verbaasd dat ik nog leef. Nee, echt? Echt. Ik doe mijn ogen open en dan denk ik, hoe komt het dat ik nog leef? En meteen daarna denk ik, waarom eigenlijk? Waarom? Ja omdat je geluk hebt gehad, natuurlijk. En omdat Lennart zo moedig was om je te gaan halen. Echt, anders was je waarschijnlijk dood ja. En alleen daarom, Al, moet je proberen... Nou ja, ook niet zo te en, pap. Zo... Alsof het er allemaal niks toe doet. Voor mij moet je dat ook doen, pap. Oh, maar... Hè. Alles is geweldig van elkaar, kindje. Ja... ja. Toen ik de eerste keer in dat witte kamertje had geweest, toen konden ze me gelijk vertellen dat de wond niet levensgevaarlijk was. Later zeiden ze me dat hij niet meer levensgevaarlijk was. je de subtiliteit van die kleine toevoeging, die niet meer. Vanaf dat moment ben ik gestopt met ze te geloven. Ik geloof echt dat je weer maar kan genezen. Als je het maar heel rustig aandoet. Ik doe het er dus rustig aan. Een alternatief is er niet. Ze zeggen dat ik hem helemaal genezen zou, fysiek, dat zeggen ze wel. En bovendien, ik zal nooit meer mogen roken. Maar luchtpijp is nooit echt gezond geweest en uh, die deelbuur long heeft het er niet veel beter op gemaakt. Er zijn wat oom Doc noemt mysterieuze vlekken onder dit teken is opgetreden. Nou oh ja, dat roken we al ook eigenlijk al lang stoppen. dus. Uh. Ja, maar je moet nog herstellen. Hm. Echt herstellen, hè? Je, je hebt een. Een geestelijke kater. Je hebt je duidelijk opgeofferd. Maar nou voel je dat je daad te, te vergeefs is geweest. Te, of, of, of zoiets. Ja, toch? Ja, ja. Zeg, gooi, die, gooi die kranten dan maar weg. en, en, en, en dan Kom eens een beetje dichterbij. Ja. Zo, je bent. Ja. Heb je ze gelezen, die kranten? Oef, een beetje doorgebladerd. Ik heb niet het gevoel dat ik veel gemist heb. Mag er morgen uit. Nou, en dat vertel je nou pas. Wel, nou, maar ik mag nog niet werken. Nee, tuurlijk niet. Over een week of drie misschien. Weer graag weer beginnen. Mijn mens moet dat iets doen. Oh, dat is Lennart. Wie gaat? Ah, Lennart. Nou, Martin. Daar. Hoe gaat het met je? Oh. Hij mag er mooi uit, Lennart. Nou, dat is fantastisch. Ja. Zo, <coughs> welkom terug in de wereld, Martin. Ja, dank je wel. Heb jij de kranten gelezen? Stond er wat in dan? Die bank Oh ja, dat wordt een rage. Gisteren is er weer een stommeling doodgeschoten. Oh. Je bedoelt die dappere dik weer oh. oh, je hebt het dus gelezen. Wat was het dan? <coughs> Lieve kind, als jij ooit toevallig in de buurt bent als een van die overvallers een slag slaat, hoop dan maar dat er geen flinke knul aan de rij is dat hij dat zaakje wel even zal klaren. Ik heb het helemaal niet gelezen. Vertel eens, wat, wat was het dan? Maar je zou het eigenlijk meneer Gun van Plassen moeten horen vertellen. Die heeft de getuigen gehoord. Maar het komt in het kort hierop neer dat een vrouw met een pistool in de rij ging staan. Mm -hmm. Maar zoals dat vaker gaat, de cassière en al het personeel zijn wel zo wijs om zich koest te houden. Maar een van de klanten wil graag een held worden. Hij probeert zich op het pistool te werpen en dan gaat zo'n ding af. Meestal van de schrik. Dit keer was het de gymnastietleraar. Hij heette Gordon. Ik hm. dacht zeker dat hij Fles Gordon was. Hmm. Zijn er eigenlijk foto's? Nou, weten we nog niet. Er was wel zo'n camera tegen het platform, maar of die goed was ingesteld en of er überhaupt een filmpje in zat. Die is sceptisch. En dan is het nog de vraag of de cashier eraan gedacht heeft de knop in te drukken. En ja, de meeste banken hebben tegenwoordig toch zo'n camera. Die maken een opname nee degene die achter de kas zit met zijn voet op een knop drukt dus dat is de enige maatregel die je personeel nemen moet maar <coughs> verder ...moeten ze het geld gewoon afgeven maar verder helemaal niks doen dat gevaarlijk zou kunnen zijn ja. maar denk nou niet dat die instructies eruit humanitaire overwegingen zijn Ingrid ze zijn gewoon gebaseerd op de ervaring dat het goedkoper is voor de banken en de verzekeringsmaatschappijen om de overvallers ervan door te laten gaan met de poen dan schadevergoedingen misschien levenslang onderhoud te moeten betalen en, weduwe en wezen van bankambulanciers dat zijn jullie cynisch misschien niet... ja hoe dan ook Martin? De chef van de Rijkspolitie besloot vandaag de speciale groep voor bankovervallen uit te breiden. Wie denk je dat de klos is? Precies. Gekke huis. Dagelijkse bespreking met de chef. Dan met de bureauchefs, Dan met diverse commissarissen. Of enfin, met al die bombastische amateurs. De proefing. Lennart. Gisteren heb ik mijn horloge in mijn zak laten zitten. Ik ontdekte het pas toen de wasmachine al een kwartier werkte. Oké, zo. Ja. Hey, en hoe gaat het eigenlijk met het vermagen? Mm, goed. Vanmorgen een halve kilo afgevallen. Van de 104 naar 103,5. Je bent dus maar uh, tien keer de gekomen sinds je begonnen met die kuur. 8,5. Oh, en een half. Ja. Ach, Galende, Het is tegennatuurlijk zo'n kuur. Zeg, ik heb wat voor jou meegenomen, Martin. Voor oh Een cadeautje van de boys. Oh Kijk eens even. Alsjeblieft. Wat dat? Dan zeg ik, toch? Een cadeautje. Voor wie? Van mij bijvoorbeeld. Hoewel, eigenlijk niet... ...van uh, Gunvat Larsson en Melander. Zij vinden dat dit het toppunt van humor is. Nou, we kijken maar eens. Wat is het dan? Een geval, Ingrid. Een werkelijk hoogst interessant geval... ...in tegenstelling tot bankovervallen, noem maar op. Alleen jammer... ...dat, alleen jammer. dat jij geen detectives leest. Zo. Nou, je zou het dan meer waarderen. Zo. Melander en Larsson denken dat iedereen detectives leest, Ingrid. Zo. Kijk, het is eigenlijk hun geval... ...maar ze hebben het zo druk dat ze hun is uitbesteden... ...aan wie ze maar willen hebben... En dit is iets om over na te denken, maar dan alleen maar doodstil zitten nadenken. Ja, dan zou ik helemaal niet onderuit kunnen komen. Er werd geen woord van in de krant gezet. Nou, niet nieuwsgierig? Zeker. Goed, ik stap me weer eens op. Eh, kan ik je een lift geven, Oh ja, graag, Lennart. Dag, pap. Dag, Daar Dag, hoor. mooi, hè? Ja. Zeg, zal ik graag je huis een beetje opraken? Nee, nee, liever niet, nee. Ik heb genoeg tijd om mezelf te doen. Ja, maar alles zal wat dik onder de Al stof zitten. Tot wat nou? Zoals je wilt dan. Dag. Markie. Dag, Jim. Lees ze, ja, bedankt. Hoor. Dag. Ook goedemorgen. Hé Martin, welkom. Dankjewel. Ben je al op je kamer geweest? Ja. Als ik had geweten dat je zou komen, had ik wel wat opgeruimd. Geprobeerd, tenminste. Ah, ik weet niet hoe dat gaat, hè. Zeg, Lena had zeker aan mijn bureau gezeten. Ja. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Hij heeft een uh, ketting van gemaakt van het Zo'n... Zoiets. Dan <laughs> zat hij na te denken. Uh -huh. Trouwens, we hebben hier allemaal wat afgepieterd. vond je ons cadeautje? Geen geval. Hm? Dan zeg je wat. Ik heb, uh, ik heb wat notities gemaakt. Heb je even tijd? Ik wacht even, je hoeft nog helemaal niet te werken. Je hebt nog minstens een week vrij. Ik dat helemaal rot. Goed dan. Die notities, hè? Ja, ja. Nou, ik heb uh, alle tijd gehad om die stukjes door te lezen. Als je mij vraagt, is het gewoon een sterfgeval zonder meer. En dan... Uh, dan is het een zaak die mij nog mijn afdeling aangaat. Dan is het meer een zaak voor de recherche. Dan voel ik er veel voor om het hoofdbureau te bellen. En dus te vragen wat dan nou eigenlijk de bedoeling is. Of nog eenvoudiger. Hè, om alles in een envelop te stoppen. En het op puur afzender te sturen. Maar dat heb je niet gedaan. Nee, dat heb ik niet. Weet je. Hm? Soms merk je hoe, hoe star en formalistisch we eigenlijk zijn geworden. Van al dit soort rapporten. Die, die taal alleen al. Maar goed. Je leert hoe je ze moet lezen. Je leert de herhalingen en onbelangrijke dingen eruit te halen. En de grote lijn erin te ontdekken. Als die er tenminste is. Ja, als. Nou, het begint allemaal nogal alledaags. Alle Zondag de 18e belt bewoner van Pant dan 57 de politie. Klaagt over stank. Stank in het trappenhuis. Komt er komen twee agenten kijken en stellen hen vast. En dan gaan we naar weer dat die stank uit een woning op één hoog komt. Dan moeten 60 wonen. In een Karl Edwin zweert. De bel doet het niet en kloppen heeft geen resultaat. De agenten vragen instructies en krijgen orde de woning binnen te dringen. De deur heeft een slot dat niet met een loper geopend kan worden. Er is ook geen brievenbus. Dus het slot wordt er uitgeboord door een slot te maken. Maar de deur kan evengoed niet opengeduwd worden. Rara, raar, hoe kan dat? Twee stevige metalen grenzen. En bovendien een zogenaamde Foxlok. Dat is hoe een, een ijzeren balk die in de deurpost wordt verankerd. Ik bedoel, maar die deur zat echt heel stevig op slot. Dat kostte er een uur, om hem open te breken. En toen. Hey. Ja, probeer het weer. Ah, Gunval. Nee, nee, ik, ik resumeer alleen maar een paar feiten. En met lander hier, die doet net alsof hij ze probeert zo is. Dat heb ik altijd aan NAF systeem gevonden. Het werkt anders vaak genoeg. Ach, ja, die idiotische systemen werken soms het beste, daar gaat het niet om. Je ziet het behoorlijk bleek in je neushoofd, is wat u. We kunnen je best nog een weekje missen. Dan zo weer weg. Nee, ik toch wel even langs en dat, dat cadeautje van jullie, dat gaat me toch echt wel bezig. Ja, het geheim van de gesloten kamer, hoe ben je? Ik wil juist daar gaan komen bij de bewoner. Ja, dood op z'n dode rug. Maakt een elektrische verwarming terwijl er een hittegolf heeft. Met als resultaat dat het lijkt niet alleen in verregaande staat is... ...maar ook nog gezwollen tot minstens het dubbele volume. Ja, dat weten we nou wel. Waar het om gaat is... Door verrot en overal maden... Waar het om gaat is dat het raam ook van binnenuit vergrendeld was. En zelfs het rolgordijn was naar beneden. En het andere raam zat dichtgeplakt met plakband en was een lange tijd niet gebruikt. Dus de logische conclusie is... ...dat die oude zak zelfmoord heeft gepleegd of gekrepeerd is aan de een of andere ziekte... Vandaar dat er niets over in de krant heeft gestaan, een veelste banaal verhaal. Pas op, die het dagelijks van de zelfmoord hebben, Die in Stockholm. Tenminste, laten we hopen dat het zelfmoorden waren. In onze welvaart staat er toch zeker niemand dood aan armoe en vereenzaming, omdat hij jaren van een leeft en als een lop wordt overgelaten. Heeft. Niemand. Behalve de is niet van die zogenaamde zelfmoorden. Je overdrijft. Maar helemaal ongelijk heb je niet. In ieder geval, het publiek leest liever dat soort dingen niet bij zijn ontbijt. Hè? Nou, dan zit ik lang genoeg in het vak om te weten wat ik met een onbegrijpelijk rapport moet doen. Bescheren. Als een rapport onbegrijpelijk is, komt het in 99 van de 100 gevallen doordat iemand slordig is geweest of zich heeft vergist. Of stom is om zich begrijpelijk uit te drukken. Vanochtend mocht ik nog lezen dat de duisternis invalt als de straatlantaarns aangaan. <laughs> <laughs> wat denk je van zo'n stilistisch raadzichtje? Ja. Iemand die dat opschrijft kan van de simpelste zaken mysterie maken. In ieder geval, in deze zaak is niemand slordig geweest. Maar toch maakt hij een duister indruk. Je bedoelt dat je dat zaakje nog niet opgelost hebt? Nee, jij wel dan. Oh, ik heb niet het brein van de geniale speurder Martin Beck. Ja, en ook zijn vrije tijd. Dank je wel. Ik heb zo tenminste het gevoel dat ik nooit meer weg geweest. Mijn ja, lander en ik hebben er ook onze koppen op het stuk gebogen. Stel me gerust dat jij niet meteen even kan aanwijzen waar de knoop zit. Dat rapport toch voor je leidschouwing zit vol met termen waar geen normaal mens het wijs kan worden. Ja, dat vond ik nou ook. En dus heb ik het lamp gebeld en het vrouwent naar de sectie verricht om opheldering gevraagd. Niet dat ze het leuk vond, moet je me horen. Ja, tegenwoordig zat ik, zet ik alles op de band in. Dan kan ik later bewijzen dat ik niets lelijks heb gezegd. Ja, ja. Hier heb ik het bandje. Ja, we dan. Ja, ja. Zeker. Dat kan ik me zeker herinneren. Dat je het hier een week geleden de deur afgegaan. Dat weet ik. Is er iets dat niet betaald Oh nee, dat nou niet. Wat begrijp? En de lulde behanger wil alleen maar even weten of de betrokkene zelfmoord gepleegd had. Wat zeg je me Elementaire fout. Die lijnschouwing had natuurlijk onbevooroordeeld uitgevoerd moeten worden. Aanwijzingen geven aan een patholoog zoals in dit geval is pertinent fout. Mijn idee. Rechercheur Aldo Christafsson. Ik kreeg de indruk aan hij je het volkomen duidelijk dat er een vermoeden van suicide was. Oh, ja. Suicide betekent, zoals u misschien weet, zelfmoord. Dank u. Was het een moeilijke lijst gehouden? Echt, niet? Algezien van het feit dat de organische veranderingen zeer veel opvallend waren, dat maakt ook eigenlijk altijd iets anders. U hebt zeker al heel veel zekjes voor u. Niet zoveel. Waarom? Zeg maar niks. Is niet waar uit je kop te trekken. Er is niets in de papieren dat tegenspreekt dat Sverd etterlijke dagen... van lamp hulpeloos in die kamer heeft kunnen liggen voordat hij stierf. Maar goed... Volgens mij niet, maar ik kan me verliezen dat ik er blijf dat voor mij? Dat hij. zijn geweest. Echt? Ja, en het verklaart ook waarom de sporen van een contactschot zo moeilijk te vinden zijn. Ik begrijp het. Dank u wel. Oh, het was niet. Als ik nog meer kan toelichten, wel toen nog maar eens. Nou, jullie horen het. De dame was erg goed in toelichten. Er is nou nog maar één ding dat toegelicht moet worden, maar dat is dan ook voor iedereen een groot raadsel. Sveert kan geen zelfmoord geplicht hebben. Nee, maar het is niet zo eenvoudig om jezelf dood te schieten zonder een of ander vuurwapen. En dat was nou precies wat er ontbrak in die woning in Berga dan. Ja, iemand heeft dat pistool, of wat het dan nou was, waarschijnlijk meegenomen. Wie dan? Ik heb die twee agenten stevig aan de tand gevoeld. Ze hebben geen pistool gevonden. En bovendien hebben die twee jongens precies gedaan wat ze moesten doen. Toen ze binnengekomen waren en de doden gevonden hadden, hebben ze er een superieur bij gehaald. Die, die Gustafsson? Inderdaad, iemand van de recherche. ...en het was zelf zijn zaak om conclusies te trekken... ...en andere waarnemingen dan de vondst van het wijk te rapporteren. Ik nam eerst nog aan dat hij het pistool meegenomen had... ...en niet de moeite genomen om het te rapporteren. Ja, dat soort dingen gebeuren. Maar nee, er schijnt geen wapen in die kamer geweest te zijn. Ik denk dat ik die Gustafsson eens even ga bellen. Doe je een beetje kalm man? Wat niet? Met, met, met Gustafsson? Nee, met jezelf. Onze hebben me namelijk uitgelegd dat... ...als ik nu nog pijn doe... ...dat alleen maar psychosomatisch kan zijn. Doet het nog pijn? Soms? Nu? Ik zal beloven gaan als mijn onderbewustzijn losgekoppeld is van het verleden. Dat hebben ze me tenminste beloofd. Maar dat irriteert dat dit tekenen. Want wat me nog meer irriteert, dat is het hele. Ja, met Dek spreek Nu Kan ik spreken met Gustafsson? Oh, dikker kan spreken. Ik ga tenminste ervan uit dat mijn onderbewustzijn nauwelijks belang bij deze kwestie kan hebben. Met Gustafsson? U spreekt met Dek. Ik heb graag eens van gedachten met u willen wisselen van de zaak Zwicht. Zwicht? Ja. Ah, oh, die zaak, ja. Ja, ik ja, ja. begrijp ook niets van maar ik neem aan dat zoiets hier kan gebeuren. Wat? Nou, je weet wel. Onverklaarbare gebeurtenissen, raadsels, die gewoon nog geen oplossing hebben. Zie toch meteen dat je het net zo goed op kunt geven. Wilt u alsjeblieft hierheen komen? Nu, nee, moet dan. Ik heb het erg druk. Toch maar nou meteen. Ja, als je laat zien, onmogelijk. Dat geloof ik niet. Zullen we zeggen half vier? Ja, dat gaat gewoon nog niet. Half vier. <kluis> Dit is bijna kenmerkend geworden voor de ontwikkeling van de laatste jaren. Steeds vaker moet je een onderzoek beginnen met te proberen uit te zoeken wat de politie eigenlijk heeft afgesproken. En vaak is dat verdomme nog moeilijker dan het oplossen van het geval zelf. Nou, maak je wat deze zaak betreft maar geen illusies. Die gustaf van moeder verdonder hebben, maar als je veel wijzers over dat het... Uh... Ja? Goedemiddag. Ah, Gustafsson, gaat u zitten? Een lastige geschiedenis, hè? Nou, wat wou je weten? Hoe laat kwam u aan in Bersgat dan? Op een avond. Een uur of tien of zo. Hoe zag het er toen uit? Goor. vol grote witte maden. smerige stank. Een van de agenten was over zijn nek gegaan in het halletje. Wat waren die agenten? Nou, de ene stond op wacht, buiten de deur. Een andere zat beneden in de auto. Hadden ze die deur de hele tijd bewaakt? Ja, tenminste dat zeiden ze zelf. En wat deed jij toen? Ik ging natuurlijk binnenkijken. Het zag er goed uit zoals ik al zei. Maar het kon niet voor de recherche zijn. Je kunt het nooit weten. Maar jij trok een andere conclusie. Ja, zeker. Ja. Dat is hoe klaar is een klontje. De deur was van binnenuit op slot geweest op drie of vier verschillende manieren. De jongens hadden hem nauwelijks open kunnen krijgen. En het raam was vergrendeld en het rolgordijn naar beneden. Of de was het raam nog steeds dicht? Nee, de jongens van de afdeling Ordehandhaving hadden het natuurlijk opengemaakt toen ze binnenkwamen. Anders had je het daar binnen niet uit kunnen houden zonder gasmasker. Hoe lang ben je er geweest? Maar een paar minuten. Lang genoeg om te constateren dat het niks voor de recherche was. Het moest dus zelfmoord of een natuurlijke dood zijn geweest. Dus de rest van de zaak was een zaak voor de afdeling ordehandhaving. Mm, ja. En In je rapport ontbreekt een lijst van in bepaalde voorwerpen. Ah, Is dat ja. zo? Tja. Er zou misschien aan gedacht moeten worden. Maar aan de andere kant was het overbodig. Er waren er bijna geen spullen. Een tafel en een stoel en een bed, geloof ik. En dan wat rommel in het keukentje. Nou, je kijkt om je heen? Ja, zeker. Ik heb alles geïnspecteerd... voordat ik het zijn gaf. Waarvoor? Wat, wat bedoel je? Voordat je dat zijn gaf, waarvoor? Om het stoffelijk over goed weg te halen, natuurlijk. Op het baasje moest er een sectie verricht worden. Hoewel hij had zichzelf als doodgegaan... ...moest er sectie op hem verricht worden. Zo zijn de regels. Kun je je waarnemingen samenvatten? Ja, nou, dat is weet je, Nogal eenvoudig. Het lijkt nog uh, drie meter van het raam af, ongeveer. Ongeveer? Ja, nou ja, ik had eerlijk gezegd geen in bij me. Het leek een paar maanden oud. Verrot met andere woorden. Er stonden twee stoelen, een tafel en een bed in de twee kamer. Twee stoelen? Ja. Je zei dan net één. Oh. Ja. Ja, het waren er toch twee geloof ik. En dan stond er een klein kastje met een paar oude kranten en boeken. En in het keukentje een paar pannen, koffieketel en al verder de gewone dingen. De gewone dingen? Ja. Blik messen en vorken. Vuilnis en, hmm. en zo. Ja, ja. Lag er lag niks op de grond? Helemaal niks. Ja, behalve het lijk dan. Ik heb het aan de agenda gevraagd en die zeiden ook dat ze niks gevonden hadden. Is er nog iemand in de woning geweest? Knoppers. Ik heb het aan de jongens gevraagd en die zei van niet. Er is niemand anders geweest dan ik en zij tweeën. Toen kwamen de kerels met de bestelwagen en aan het lijk mee in de plastic zak. Na nou, de hand is men te weten gekomen waar Svecht door gestorven was. Ja, inderdaad. Hij heeft zichzelf doodgeschoten. Onbegrijpelijk, zeg ik. En waar heeft hij de paffrik gelaten? Ja, je hebt geen mogelijk. Helemaal geen. Hm. Het is immers helemaal een idioot. Een onoplastbaar geval, zoals ik al zei. Maar dat gebeurt niet zo vaak, hè. Hadden de agenten een mening over de zaak? Nee. Ze zagen alleen dat hij dood was en dat alles op slot zat. Als er een paffrik was geweest, hadden zij of ik hem gevonden. Hij zou trouwens op de grond naast de dode gelegen moeten hebben. Hm. Heb je uitgezocht wie de dode was? Ja, ja. natuurlijk. Hij heeft het hij stond zelfs op de deur. Ik kon meteen zien wat voor iemand het was. Wat was dat dan voor iemand? Ja, geval voor sociale zaken. Waarschijnlijk een oude dronkaart. Die maken er vaak zelf een eind aan, of ze drinken zich dood, of leggen het loodje door een hartaanval of iets anders. Jij kunt niks meer vertellen dat van belang is? Nee. Het is onbegrijpelijk, zoals ik al zei. Echt mysterie. Ik geloof zelfs niet dat jij dit kunt klaarspelen. Er zijn trouwens belangrijke dingen. Misschien wel. Ja, wel. Dat zou ik zo denken. Nou, kan ik er nou van door? Nog niet helemaal. Ik heb niks meer te zeggen. Ik heb een paar dingen te zeggen. Zo, nou wat dan? Heel wat. Onder andere is er de vorige week ter plaatse een crimineel technisch onderzoek gedaan. En hoewel de meeste eventuele sporen verdwenen waren... ontdekte men onmiddellijk een groot en twee kleine bloedvlekken op het kleed. Heb jij bloedvlekken gezien? Nee, maar ik heb er ook niet naar gezocht. Blijkt nog niet. Daar heb je eigenlijk wel naar gezocht. Ja, niks bijzonders. Het geval leek toch duidelijk. Als je die bloedsporen niet hebt gezien... kun je ook andere dingen over het hoofd hebben gezien. Er was in ieder geval geen schietwapen. Heb je eigenlijk gezien hoe de dode gekleed was? Nou, zijn kleren waren helemaal verrot. Voor het lompen waarschijnlijk. Bovendien kan ik niet eens zien dat dat van belang is. Jij hebt onmiddellijk opgemerkt dat de dode een arm en eenzaam man was geweest. Niet erg vooraanstaan, Precies. Als je zoveel alcoholisten en asociaal hebt gezien als ik nou, dan is het heel grappig... Nou, schatelijk... wat is dat? Wat, wat, wat, wat? Wat? wat, wat, wat, wat, hey, wat kent toch zeggen? je Wat? Als die dode meer aangepast aan de maatschappij had geleken, was je misschien wat zorgvuldiger geweest, hè? Ja, Wat? Ja. Nou ja, zulke zaken moet je fijngevoelig zijn. We hebben Wat ja, hoewel je het hier misschien niet kunt merken, worden wij overstroomd met werk. Je kunt niet elke keer Sherlock Holmes beginnen te spelen als je een dode zwerver vindt. Nou, was er nou nog iets? Ja, één ding. Wil je er graag op wijzen dat je deze opdracht ernstig verwaarloosd hebt? Wat? Wacht nou even. Alleen maar omdat ik die bloedwerken niet gezien heb en die pistool dat er die niet was... Ja, laat zijn niet het ergste, hoewel die ook onvergeeflijk zijn. Maar je hebt degene die de sectie heeft gericht opgebeld, je hebt de aanwijzingen gegeven die bewust op onjuiste meningen en veroordelen. En bovendien heb je de twee dat te geloven dat het geval zo eenvoudig was... dat je alleen van de kamer hoefde te binnen te gaan en dat alles dan klaar was. Jij zei dat een technisch onderzoek niet nodig was. Je hebt het lijkt laten weghalen zonder dat er foto's waren genomen. Ja, maar lieve hemel, de oude baas moet zichzelf toch een kant gemaakt Ja, en daarna heeft hij nog eventjes het vuurwapen verstopt. Je bent een klungel, Gustafsson. Je hoort geen rechercheur te zijn, zelfs geen politieman. Je bent onbegaafd, je bent brutaal, je bent verwaand. En je hebt dan volstrekt verkeerde instelling tegenover je werk. Zijn dit... Formele aanmerking? Ja, in hoge mate. Goedemiddag. Ja, wacht nog even. Ik zal alles doen wat ik kan om jou te helpen. Alleen dat als je bang bent dat ik misschien je carrière kan schaden. Zo, nou, we gaan, Gustafsson. Zo dan. Dapper gesproken, Martin Beck. Dat is een mooi besluit van je eerste middag. En nu? Hm? Wat ga je vanavond doen? Iets eten, wat dan ook. En dan zitten bladeren in boeken. Boeken waarvan je weet dat je ze eigenlijk zou moeten lezen. Alleen in je bed liggen en in slaap proberen te vallen. Je opgesloten voelen. In je eigen afgesloten kamer. Dit was het eerste deel van de laatste 14 delen van de horstal-serie Moordbrigade Stockholm... ...die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sjeuwoud en Balu. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Gerry Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Huip Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupeler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.